7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Pensioenen verder onder druk. Ban Ki-moon wil snelle beslissingen over Syrië. En BH, veel ouder dan gedacht. De grootste pensioenfondsen die voorzien dat ze extra zullen moeten snijden in de pensioenen. Hun financiële positie is verder verslechterd. Blijkt uit hun cijfers over het tweede kwartaal. Het grootste fonds van Nederland, ABP, vreest een zware aantasting van de pensioenen. ABP-voorzitter Brouwer denkt dat het ministerie van Sociale Zaken... met bijzondere maatregelen extreme ingrepen kan voorkomen. Hij pleit ervoor om op een andere manier de verplichte reserves te berekenen. Ook andere fondsen in de zorg- en metaalsector... houden rekening met ingrepen in de pensioenen. Het ministerie werkt aan nieuwe maatregelen... maar het is volgens de fondsen onzeker of die ver genoeg gaan om ingrepen te voorkomen. WN-chef Ban Ki-moon heeft de Veiligheidsraad opgeroepen vandaag zijn verantwoordelijkheid te nemen en een eensgezinde beslissing te nemen over Syrië. De Syrische bevolking heeft nu lang genoeg geleden al dus ban. De VN-veiligheidsraad stemt vanmiddag over sancties tegen het Syrische regime en over verlenging van de waarnemersmissie. Rusland heeft tot nu toe steeds resoluties geblokkeerd die de Syrische president Assad hard aanpakken. Secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelde ook het geweld van gisteren in Syrië. Bij een zelfmoordaanslag in de hoofdstad Damaskus kwamen toen drie topfunctionarissen om het leven. En daarop reageerde het Syrische leger met beschietingen van de stad. Wit-Rusland krijgt zijn eerste kerncentrale. De regering is met buurland Rusland overeengekomen dat het Russische nucleaire staatsbedrijf de centrale gaat bouwen. Bouw is niet onomstreden vanwege de ontploffing in 1986 in de kerncentrale in de Oekraïnse plaats Tjernobyl aan de grens met Wit-Rusland. De ontploffing had een kernramp tot gevolg. Ook in Litouwen is onvrede over de bouwplannen. De nieuwe centrale komt op 30 kilometer van de Litouwse grens. De Wit-Russische regering onderstreept het belang van kernenergie voor de energievoorziening. En daarvoor steunt het land nu voor een groot deel op olie en gas uit Rusland. De centrale moet klaar zijn in 2020. Voor de kust van het Oost-Afrikaanse eiland Zanzibar... zijn zeker 24 opvarenden van een veerboot omgekomen. Er zijn ongeveer 150 mensen gered, onder wie vijf Nederlanders. De boot was op weg van Tanzania naar het toeristische eiland Zanzibar... toen hij door de harde wind kap zeisde en zonk... Onder de geredde opvarenden zijn vier leden van GroenLinks... en er wordt nog gezocht naar tientallen vermisten. In het noorden van Mali zijn twee Spanjaarden en Italiaan vrijgelaten... die in gijzeling werden gehouden door moslimrebellen. Ze werden in oktober ontvoerd. Het is onduidelijk of er losgeld is betaald. In Mali is ook een Nederlander ontvoerd. Het is onbekend hoe het met hem is. Vorige week verscheen een internetfilmpje... waarin hij zegt dat hij in goede gezondheid verkeert. Maar het is onduidelijk wanneer dat filmpje is opgenomen komt een nieuw onderzoek naar de dood in 1961... van secretaris-generaal Hammerskjöld van de Verenigde Naties. Mysterieuze omstandigheden van het vliegtuigongeluk... waarbij de zweet om het leven kwam, zijn nooit opgehelderd. Van zowel de Amerikanen als de Sovjets is gezegd... dat zij achter het ongeluk zaten. De landen hadden tijdens de Koude Oorlog verschillende belangen... in het conflict tussen Congo en de opstandige provincie Katanga... Hammerskeld, die bemiddelde in dat conflict. De groep internationale juristen die het nieuwe onderzoek gaat uitvoeren... staat onder leiding van een Britse parlementariër. De groep zal over ongeveer een jaar verslag uitbrengen aan de VN. Italiaanse archeologen zijn ervan overtuigd dat ze resten hebben gevonden... van de vrouw die model stond voor de Mona Lisa. In een graf in een voormalig klooster werd een schedel... en enkele ribben en wervels gevonden. Kunsthistorici die gaan ervan uit dat Leonardo da Vinci... de vrouw van een zijdehandelaar uit Florence gebruikte als model. De archeologen die zeggen haar graf nu dus te hebben gevonden... dankzij oude documenten. Het DNA van de resten zal worden vergeleken met dat van haar kinderen... die in de buurt liggen begraven. En als dat overeenkomt, willen de onderzoekers een reconstructie maken... van het gezicht van Mona Lisa, om die te vergelijken met het schilderij. De BH die blijkt veel ouder te zijn dan tot nu toe werd gedacht. Niet ruim 100 jaar, maar zo'n 600. Aangenomen werd dat het kledingstuk is ontwikkeld tegen het einde van de 19e eeuw... omdat vrouwen van het knellende corset af wilden. In 1914 werd een patent op de bustehouder aangevraagd. Onderzoekers hebben nu vastgesteld dat een aantal BH's dat tevoorschijn is gekomen... in een kasteel in Oostenrijk, uit de 15e eeuw stamt. De linnen bustehouders lijken volgens experts precies op moderne BH's. Dan het weer. Af en toe regen. Overdag mogelijk wat zon, maar ook de hele dag buien. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind. Morgen vooral in het zuiden buien. In het weekend is het overwegend droog. De middagtemperatuur komt dan boven de 20 graden. ABB verkeersinformatie Het is niet erg druk op de weg. Er staat 15 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de file in het noorden van het land... op de A7 Heerenveen richting Groningen. Voor Hoogkerk staat 3 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie in de berm. Op de A35 Almelo richting Enschede... staat tussen knopendburen en Twentekanaal 2 kilometer. Daar is een vrachtwagen met aanhangwagen geschaard. De rijbaan is daar tijdelijk dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook.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 Kijk op rabobanknl sparen. Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. VN Veiligheidsraad praat vandaag weer over Syrië. Het geweld komt daar nu wel erg dicht bij het centrum van de macht. Hoe wordt zo of u zich binnenkort kunt verzekeren tegen extreem weer en tegen een extra laag pensioenfonds? Ik zou het maar doen. De financiële positie van de grootste pensioenfondsen van Nederland... is namelijk de afgelopen maanden verder verslechterd. Het grootste fonds van Nederland, de ABP... verwacht een zware en extreme, extreme aantasting van de pensioenen. Pensioenfonds voor zorg dacht een half jaar geleden nog... dat kortingen niet noodzakelijk waren. Maar kan dat nu niet langer garanderen. En ook de fondsen in de metaal... zagen de dekkingsgraad in juni verder dalen. Het jan Dennekamp verzamelt de gegevens voor ons... houdt dit al een hele tijd in de gaten. Gert-Jan, de fondsen hoopten dit jaar op herstel. Maar dat komt er dus niet van? Nee, de positie van de meeste fondsen is echt slechter dan eind vorig jaar. En op basis van de cijfers van eind vorig jaar van december kondigden toen ruim 100 fondsen kortingen aan. Nou ja, ze hoopten toen met maatregelen die maatregelen nog te kunnen voorkomen omdat ze hoopten dat het beter zou gaan. Maar ja, dat is niet gebleken het afgelopen half jaar. Die ingrepen worden steeds waarschijnlijker. Als je kijkt naar de dekkingsgraad. Hè, dat is hoe we uitdrukken hoe gezond of hoe goed een fonds ervoor staat. Die zou 105 moeten zijn. Dat is de minimumgrens. Maar die daalde bij ABP van 94 naar 90. Bij zorg en welzijn van 97 naar 92. Bij bijvoorbeeld... PMT van 88 naar 85. En er zijn zelfs fondsen die nog veel lager staan. Zoals bijvoorbeeld die van de vleesverwerkende industrie. Die staat op 78. Dus daaruit kun je afleiden dat die maatregelen steeds waarschijnlijker worden. Hoe komt het? Is het gewoon de almaar verslechterende economie? De beurskoersen die maar niet omhoog willen gaan? En vooral de rente die zo laag blijft? Ja, het is vooral de rente die zo laag blijft um, die... die uh, gebruiken fondsen om te berekenen hoe groot hun reserves moeten zijn. Die staat heel erg laag. En als je een, rendement, een, laag, rendem <coughs> pardon. Als je een laag rendement moet rekenen de komende jaren... Ja, dan, dan moet je op dit moment meer in kas hebben... dan als je verwacht dat de komende jaren goed gaat. Nou, Fondsen houden er dus rekening mee dat de komende jaren ook niet goed zal gaan. En dat betekent dat ze op dit moment eigenlijk te weinig hebben... om in de toekomst alle pensioenen te garanderen. En daar lopen ze op vast. En daarom zeggen ze eigenlijk ook... doe iets aan die rente. Want dat is wel een hele brede oproep van de fonds op dit moment. Ja, is dat de oproep ook van het ABP... het grootste pensioenfonds... om, om bijzondere maatregelen te nemen? Ja, zeker. Want de minister werkt wel wat aan wat aanpassingen... maar ABP zegt ja, dat helpt ons eigenlijk allemaal niet zoveel De ingrepen die wij moeten doen die zijn groot, die zijn omvangrijk... als het op deze manier doorgaat. En dat kunnen we eigenlijk niet rechtvaardigen... want wij vinden dat we het op, op dit moment op een gekke manier uitrekenen. Dus er moet een aanpassing komen van de rekenmethode... Uh, vindt Henk Brouwer, voorzitter van ABP. Zo kan het niet en zo zou het ook onnodig zijn... om zoveel schade aan te gaan richten aan de inkomenspositie van gepensioneerden. Want wat is die schade? Dat, het is heel moeilijk te, te voorzien, maar als je, hoe, hoeveel het precies zal zijn... hangt van een heleboel factoren af. Maar als het blijft zoals het nu eruit ziet... is dat duidelijk meer dan wat we hebben aangekondigd uh, voor uh, begin 2013. En dat gaan gepensioneerden gewoon direct merken? Dat zou gepensioneerden dan direct gaan, uh, gaan merken. En u vindt dat eigenlijk niet nodig? Nee, dat vind ik overbodig gezien het extreme karakter van die rentevoet Te extreem, te veel, te, uh, te zwaar... Uh, aantasting van inkomensposities, daar waar dat onnodig is. En u bent dan niet bang dat u geld uitgeeft... wat later niet meer terugkomt, zodat de jongere generatie ineens de schade moet dragen? Nee, ik ben, ik ben veel meer bang dat wij uh, nu te grote majeure stappen zetten... die het consument zijn vertrouwen aan... Tast, die het vertrouwen in ons stelsel aantast. Maar, gert het is toch een andere manier dan van berekenen? Is dat dan niet je onterecht rijk rekenen? Uh, dat is wel wat de critici zeggen. Uh, je past gewoon het sommetje aan en ja. dan heb je een andere uitkomst... en daar ben je dan tevreden mee. Uh, bovendien vreest men dan dat als je dat doet... dat je op dit moment geld uitgeeft wat je later tekortkomt. Dus dat geef je op dit moment aan een gepensioneerde... en kom je tekort als de huidige generatie... Eh, jongeren met pensioen wil. Dus moet je dat eigenlijk niet doen. ABP zegt, ja, dat kan allemaal zijn. Maar de rekensom is idioot. Want we moeten rekenen met een hele lage rente. We maken eigenlijk veel meer rendement... dan dat rekensommetje uitrekent. En dan zouden we nu moeten korten. Dus dan doen we eigenlijk... de huidige generatie gepensioneerde tekort. Eh, zodat we in de toekomst misschien veel meer hebben... dan we eigenlijk op dat moment nodig hebben. Nou, dat is de discussie die op dit moment speelt. De minister die luistert daar wel... Uh, naar, en die heeft ook gezegd: well, Ja, ik wil best maatregelen nemen, maar die mag, mogen geen generatie hebben. Het mag niet zo zijn dat dan op dit moment de ouderen meer zouden profiteren dan de jongeren. Uh, en dus denken heel veel fondsen dat de maatregel waarmee de minister komt... wel wat verlichting zal geven, maar zeker niet zal voorkomen... dat de kortingen begin volgend jaar worden uitgevoerd. En dat betekent dus dat die kortingen steeds dichterbij komen. Ja, het gaat er dus om of je een hypotheek legt op toekomstige generaties... die ook pensioen moeten krijgen. Uh, hoe denken de andere grote pensioenfondsen daarover? Nou ja, men hoopt allemaal wel dat de minister met wat aanpassingen komt... die wat verlichting zullen geven. Maar de oproep die ABP nu doet om op echt een hele andere manier... de reserves van fondsen te gaan berekenen, die wordt niet overal uh, gedeeld. Uh, zelfs niet bij zorg en welzijn, tweede fonds uh, van Nederland. Ook al waarschuwt directeur Peter Borgdof dat de fonds misschien moet ingrijpen in de pensioenen. Hij vindt toch dat de maatregelen genomen moeten worden. Dat is een vervelende boodschap en dat is een moeilijke boodschap voor een bestuur om te vertellen. Dat is een moeilijke boodschap voor de deelnemer om te ontvangen. Maar we hebben geen keus. We kunnen niet een situatie hebben waarbij we de rekening nog verder naar de toekomst verschuiven. We hebben een aantal jaren gehoopt dat het beter werd. Dat is niet gebeurd dan moet je nu je consequenties aanvaarden. Ja. Het kan nog voorkomen worden als de economie en de koersen en de rente heel snel aan gaan trekken, Gert-Jan. Maar we kunnen wel er zeker van uitgaan dat we lagere pensioenen krijgen en hogere premies volgend jaar. Ja, zeker, zorg en welzijn kondigt nu ook al een, een, een mogelijke verhoging van de premie aan. En ingrepen uh, in de pensioenen. En ik denk dat we daar uh, niet aan gaan ontkomen. Gert-Jan Tennekamp over de pensioenfondsen die in de problemen zitten. Als uw eigen fonds niet is besproken in dit onderwerp, kunt u op onze site kijken. Verzamelen we gegevens van meer dan 100 pensioenfondsen. www.nos.nl Aanslag in Damaskus op een aantal vooraanstaande leden van Syrië. De Syrische regering bleef ook gisteravond nog wereldwijd de media beheersen. Op de Syrische staatstelevisie hadden ze inmiddels aandacht voor heel andere dingen. Bij een selbstmondanschlag in Syrië zijn drie hoge militairs, daaronder een schwaager van president Assad, getötet worden. De from Damascus also suggest dat fighting is intensifying de syrische Syrian capital tous, dans l'actualité de ce mercredi, l'agonie du regime de Bachar el Assad. Les rebelles sont aux portes de Damas, la capitale Syrienne. Terwijl de internationale televisiezenders gisteravond nog volop aandacht besteden aan de aanslag eerder die dag, toont de Syrische staatstelevisie voornamelijk beelden van een heroïsch leger. Laag overvliegende gevechtsvliegtuigen. Commandos die vanuit een helikopter afzeilen en marineschepen die op volle zee raketten afschieten. Het is een en al machtsvertoon dat het regime Assad het Syrische volk gisteravond voorschotelde. Maar dat neemt niet weg dat ze in het machtscentrum van Damascus behoorlijk zenuwachtig worden van de naderende opstandelingen. Zo vertelt onze correspondent. Sander van Horn bij Xi'an. If you hear a blast and blasts are ongoing as we speak, you could safely assume that it would be in one of the suburbs which has been recent uh, fighting over the recent couple of days. Now people don't know anymore. It might just as well be in the center. It might just as well be next to you. Sander van Horn, thank you very much indeed for joining me. Sander van Horen, ook te horen bij CNN. Vanuit Nederland worden de ontwikkelingen in Syrië ook op de voet gevolgd. Onder andere door Reder Abdel Fattah. Hij is acht jaar geleden naar Nederland verhuisd en is lid van het Syrisch Comité in Nederland. Meneer Abdel Fattah, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren die zelfmoordaanslag in de naaste kring van Assad. Is dat volgens u een teken dat de strijd in een soort van eindfase is gekomen? Ja, dat is zeker een, de strijd is een eindvaart. Maar uh, er was uh, geen zelfmoordaanslag. het was een, een filtrant, uh, die heeft een bom daar uh, geplaatst en uh, dat was zeg maar die actie. Het was geen zelfmoordaanslag. Ah, hoe weet u dat? Oh, dat is wat uh, die oppositie zegt en wat is, uh, dat het uit alle uh, uh, ja, nieuws blijkt. Dus er was geen zelfmoordaanslag. Ja, hoe, hoe krijgt u uw nieuws uh, uit Syrië nog binnen? Nou, we hebben onze eigen contacten in Damaskus en uh, we volgen alle uh, netwerken en alle organisaties die actief zijn op de grond in Syrië. En dat is onze bron van informatie. Ja, en, en merkt u een verandering in de informatie die u binnenkrijgt? Um, wij merken dat het eigenlijk preciezer wordt. Uh, we merken dat er uh, heel veel uh, crosscheck uh, gebeurt. We, wel, we merken ook dat die netwerken zijn aan het professionaliseren. Die zijn heel actief en we weten precies wat ze doen. Ja, en klopt de informatie ook, denkt u, die er, die er komt? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat 100% te weten. Syrië is nog steeds een gesloten land. Maar uit onze bronnen zijn van overtuigd dat zo'n actie is gebeurd. En op die manier waar wat die oppositie eigenlijk zegt. Heeft u ook nog contact met, met uw eigen familie in Syrië? Ik heb contact met uh, met mijn eigen familie. Ik heb vrienden in Damascus. Ik heb een gisteren gebeld, en, uh, maar eigenlijk ze weten niet heel veel uh, dan wat wij hier weten. Meer dan wat wij hier weten. Nee, maar maar hoe, hoe is hun stemming? Want uh, worden ze nu ook in Damascus uh, ja toch angstig? Ja, dat is heel nerveus. Mensen zijn heel nerveus. Mensen voelen het eind. Um, er is heel veel uh, angst voor de toekomst. Voor de, uh, ja, wat, hoe gaat het regime reageren nu? Um, de vierde divisie is nu op straat. Mensen voelen dat. Uh, er is heel veel uh, angst op dit moment. Ja, en, en heeft u een beeld waar er, uh, waar er met name hevig wordt gevochten in Syrië? Want we horen nu vooral berichten uit Damascus. Maar waar is het nog meer gaande? Uh, in Syrië, ja, in Homs zit nog steeds, uh, in Idlib. Uh, maar uh, natuurlijk, nu, Damaskus is de uh, focus point uh, op dit moment. De, de buitenwijken van Damaskus en eigenlijk ook uh, nu de, de, de wijken die al lang rustig uh, werden gezien. En nu zijn ze ook heel actief uh, met de revolutie op dit moment. Goed. Reder Abdel Fattah van het Syrisch Comité in Nederland. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Goedemorgen. Straks hoort u het idool van SP-leider Emiel Roemer. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerrit. Er is te weinig aan de hand op de weg. Er staat slechts 10 kilometer file in totaal. Op de A15 Europoort Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Knopertvaanplein 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A35 Almelo richting Enschede is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De rijbaan is daar tijdelijk dicht voor industrieterrein Twentekanaal. Kanaal, Er staat 2 kilometer file en het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. We gaan naar verzekeren en extreem weer. Want in de Verenigde Staten was het recent zo warm dat er auto's door het asfalt zakten. Ruim 3000 Japanners werden afgelopen weekend geëvacueerd vanwege gevaarlijke modderstromen. En terwijl wij wegspoelen, kampt Oost-Europa al weken met een hittegolf. De Vrije Universiteit gaat samen met zes internationale verzekeringsmaatschappijen onderzoeken... in hoeverre de schade, die kan ontstaan als gevolg van dit extreme weer, is te verzekeren. Hoogleraar Water- en Klimaatrisico's aan de Vrije Universiteit, Jeroen Aarts. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom gaat u dat doen? Nou, om, uh, omdat eigenlijk de verzekeringssector zelf. komt met analyses waaruit blijkt. Um, dat schade door, uh, door extreem weer. enorm is uh, toegenomen over de laatste decennia. Ja. En um, ja, dat zijn met name de hele grote zogenaamde herverzekeraars. Dat zijn verzekeraars die verzekeraars verzekeren. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Mm -hmm. Maar die <laughs> kijken globaal. En die zien die trends en die denken... ja, op een gegeven moment zijn die verzekeringspolis... en die verzekeringsconstructies gewoon niet meer houdbaar. He, er moet iets gaan gebeuren. Er moeten meer samenwerkingsverbanden komen... om die risico's die oplopen op te vangen. Ja, Maar even voor de duidelijkheid. Stel, je wordt getroffen door uh, zo'n modderstroom in Japan. Ik weet niet hoe het verzekeringsstelsel daar in elkaar zit. Maar ben je daar als normale burger niet voor verzekerd dan? Jawel, jawel. In uh, Japan, ook met het tsunami... Als een groot aantal uh, van de mensen was gewoon verzekerd en die heeft ook keurig netjes hun uitkering uh, gekregen. Ja. Alleen je zal zien dat als die uh, risico's gaan oplepen, uh, oplopen wereldwijd. dat verzekeraars zich of gaan terugtrekken omdat ze het niet meer aan kunnen. Want dan wordt of, het onbetaalbaar. Dan wordt het onbetaalbaar. Hè? Ja. Dus er moeten eigenlijk twee dingen gebeuren. Het eerste is uh, dat verzekeraars steeds meer moeten gaan samenwerken met overheden. Dat betekent dat als risico's te hoog worden. dat bijvoorbeeld een overheid een extreem risico kan overnemen. En natuurlijk heel belangrijk, er moeten maatregelen worden genomen om risico's omlaag te brengen. Ja, aan de andere kant denk ik, van er gebeurt natuurlijk jaren niks uh, als we het over het weer hebben. En dan verdienen die verzekeringsmaatschappijen daar natuurlijk voors aan. Ja, nou het is inderdaad zo dat je af en toe jaren hebt dat het wat minder is. Maar als je toch kijkt over de trend sinds 1950, dat we goede metingen hebben. Dan is er echt een opwaartse trend. En dan kan je wel eens een jaartje hebben dat het wat minder gaat. Maar als je kijkt naar die trend die omhoog gaat, dan verdien je dat in die tussentijdse jaren toch niet zo makkelijk bij. Nee, weet u dat zeker? Want... Of sparen, ze... zeker, of sparen ze te weinig? Je... Nou, als je kijkt bijvoorbeeld... Er zijn toch wel aanwijzingen voor dat het, dat het moeilijk gaat worden. Als je kijkt naar Florida bijvoorbeeld... Uh, daar heb je een goed verzekeringsstelsel... ten aanzien van, uh, van hurricanes, van orkanen. En dan zijn al etterlijke verzekeringsmaatschappijen... gewoon failliet gegaan, omdat ze het niet meer aankonden. Ja. Welke rol speelt klimaatverandering... bij schade door natuurgeweld? Nou, klimaatverandering speelt met echt een, een kleine rol. Uh, je kan eigenlijk nog niet echt een aanwijzing vinden... dat die trend, die opwaartse trend en risico's en schade, dat dat op klimaatverandering komt. Ja, toch hoor je steeds van, er zijn meer extremen. Ja, uh, het is wel zo uh, dat er steeds meer extremen voorkomen... maar die, de schade die eruit volgt en die opwaartse trend... die komt met name omdat er steeds meer mensen de laatste decennia... en steeds meer kapitaal en welvaart is ontstaan in heerlijk gevaarlijke gebieden. Ja. En, en wat gaat u nou precies onderzoeken? Uh, nou, gaat u gewoon dingen... inventariseren? Nou, we, nee, we gaan twee dingen bekijken. We gaan kijken van hoe verzekeraars samen met overheden wel die opwaterschadetrend kunnen opvangen. Dat is heel belangrijk. Ja. En de tweede is, we gaan kijken naar maatregelen om die schade omlaag te brengen. Dus kunnen we anders gaan bouwen, kunnen we elders in de wereld ja. ook beschermingsmaatregelen zoals dijken aanleggen, dat soort zaken. Dus we moeten ons ook beter voorbereiden. Absoluut. Goed. Over vier jaar is uw onderzoek klaar. Horen we weer van u, meneer Haerts. Oké, okay, prima. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. De zomer. Deze zomer vertellen lijsttrekkers van politieke partijen... wie hun inspiratiebronnen zijn. Want we willen wel een beetje weten op wie we stemmen, natuurlijk. Verslaggever Hans-Andrik sprak met Emiel Roemer... die zijn voorbeeld in de Verenigde Staten vindt. Meneer Roemer, wie is uw inspiratiebron? Dominee Martin Luther King... Junior, heet hij officieel. Uh, Martin Luther King is voor mij een hele grote inspiratiebron. En uh, iedereen uh, kent hem wel. Iedereen kent natuurlijk zijn wereldberoemde speech. I, I have a dream. dream. Dus, ja, blijkbaar heeft hij heel wat uh, voor elkaar gekregen. Waarom is hij voor u zo'n inspiratiebron? Uh, Martin Luther King die, uh, die heeft uh, zich van begin af aan druk gemaakt over onrecht. In dit geval over discriminatie en over ongelijkheid. En het uh, heeft mij enorm geraakt dat hij erin geslaagd is om mensen weer zelfvertrouwen te geven. Mensen uit de zwarte gemeenschap in Amerika. Uh, maar niet alleen zelfvertrouwen, maar ook uh, het gevoel uh, bijgebracht heeft van... jongens, knok is voor rechtvaardigheid. Want wat er nu gebeurt, uh, al die vormen van discriminatie, dat is natuurlijk onmenselijk. Dat heeft niets met gelijkwaardigheid te maken. Als je erin slaagt om mensen dat gevoel te geven van uh, knok voor uh, voor gelijkheid, ja, dan denk ik dat jij een behoorlijke prestatie hebt geleverd. Als u teruggaat in uw geheugen, kunnen u zich nog herinneren wanneer u voor de eerste keer bewust uh, iets van hem hoorde of over hem las? Ik denk dat ik een puber was, dus het was na zijn dood al. Want hij, uh, hij is in 1968 vermoord. Nou, toen was ik zes jaar. Direct from our newsroom in Washington, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of non-violence in the Civil Rights Movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Ik denk dat in de jaren erna ik eh, ergens een keer op televisie die speech gezien heb. Maar dat heeft mij toen wel enorm geraakt. En vanaf dat moment heb ik Wat raakt u dan? Ik denk zijn passie, zijn emotie waarop hij. Eh die 250.000 mensen die er stonden, uh, heeft aangesproken. Het was een grote demonstratie in Washington... waarbij mensen vanuit het hele land naar de hoofdstad kwamen. Dat was het einde van een hele lange mars door het land. Precies, en daar heeft hij de mensen toegesproken. En, uh, het mooie van die speech is dat hij natuurlijk een hele speech voorbereidt. Alles stond netjes allemaal op papier. Maar het, het gedeelte wat de hele wereld over is gegaan... is dus juist dat gedeelte wat niet op papier stond... en waar hij zijn hart heeft laten spreken. Op een gegeven moment is hij van het papier losgegaan... En heeft hij uh, uh, de mensen zijn droom verteld over hoe hij uh, hoopt dat Amerika de, kom de jaren erna zich zal ontwikkelen. Uh, ja, dat gedeelte, ja, dat, volgens mij raakt dat hij erin. En nou denk ik, u heeft ook een droom. Wat is de link tussen uw droom en die van Martin Luther King? Ja, kijk, ik ga hem, ja, kijk, ik ga hem natuurlijk een, never nooit niet vergelijken met zo'n kanjer als hij is. Maar ik denk dat iedereen wel een droom heeft. Uh, en ja, ik ook ik denk ik al vanaf, ik ben actief in de politiek vanaf mijn achttiende. Maar eigenlijk als kind af aan heb ik nooit tegen onrecht gekut. Uh, als de kinderen in de klas zaten die gepest werden, nam ik het vast voor zo'n kind op. Wat is nog het grote onrecht dat er in Nederland is... waar u zich als SP-voorman hard voor maakt? Uh, ik denk dat, uh, dat wij nog steeds er niet in slagen... om iedereen dezelfde kansen te geven... om een, uh, goede, uh, uh, hun eigen toekomst te gaan, gaan maken. Mensen, ik heb 18 jaar voor de klas gestaan. In die jaren heb ik gezien dat onderwijs de beste investering is... voor ieders toekomst. Voor elk kind... Maar ook voor de samenleving. Goed onderwijs geeft jongeren kans op geluk. En de kans om een toekomst op te bouwen. Nederland wordt vaak juist genoemd dat dit het land is waar het wel kan. Waar, waar je echt voor een dubbeltje geboren kan worden. Maar later toch echt een kwartje kan worden. Ja, als je het vergelijkt met, uh, met landen waar het veel erger is. Dan is dat natuurlijk meteen ja. Maar als je gewoon Nederland zet kijkt zoals we uh, het hier hebben... dan zien wij ook in Nederland nog steeds bijna 400.000 kinderen... onder de armoedegrens opgroeien. En als je ziet dat de gezondheidsverschillen, sociaal-economische gezondheidsverschillen... in Nederland nog steeds erg groot zijn... dat lager opgeleide mensen gemiddeld zeven jaar eerder doodgaan... dan hoger opgeleide mensen... Ja, dat, dan zijn dat, vind ik, grote problemen... waar de politiek niet uh, uh, om moet kijken, maar er iets aan moet gaan doen. Zit je niet in een raar dilemma? Want naarmate het minder gaat in de maatschappij. Dit kan juist de goede voedingsbodem zijn voor een partij... die zegt van, maar dit kan anders, dit kan beter. Dus hoe slechter het gaat, hoe populairder de SP. Nee, dat is een hele negatieve invalshoek. Uh, het is vooral een, een, een kijk op, uh, op de samenleving die je hebt. Uh, hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden, wij, uh, wat vinden we belangrijk waar we als overheid veel aandacht aan besteden... En vooral, wat is jouw visie op de samenleving? Ja, maar u zegt dan dat dat een negatieve kijk is, zoals ik het net formuleerde. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat meer mensen gevoelig zijn voor een boodschap van meer kansen voor iedereen. Naarmate je ervaart dat die kansen er niet zijn. Ja, maar dat geldt niet alleen voor degenen die minder kansen hebben. Je ziet dat dat ook mensen raakt die wel de kansen hebben en de kansen hebben gekregen. Ik heb alle kansen gehad. Maar het raakt mij wel, als ik om me heen zie, dat dat niet voor iedereen geldt. Maar ik ben wel actief geworden en actief bij de SP geworden... terwijl ik helemaal niks te klaar heb gehad. Dat wil niet zeggen dat ik dan maar moet zeggen van nou, de rest zoek ik me lekker uit. Maar daar zit een verschil tussen iemand die de politiek ingaat... of een kiezer die aangesproken moet worden door een programma. Ja, maar ik denk dat uh, heel veel mensen zich aangesproken voelen. Dat merken we nu in de peilingen. En dat zijn echt niet mensen die uh, aan de onderkant van de samenleving zitten. Dat gaat echt door de hele samenleving heen. Maar mensen die, die het met mij van groot belang vinden... dat wij de kwaliteit van de samenleving wat breder trekken... dan alleen maar geld verdienen en wat kost het aantrekken van een steunkhuis. I have a dream. Wat is voor na 12 september uw dream? Nou, ik hoop, ik hoop dat we echt een hele goede verkiezingsuitslag neerzetten... zodat wij er te doen. En dat ze eigenlijk niet meer om de SP heen kunnen voor een, voor een volgende regering. Dus het moet maar gewoon gebeuren. Beste mensen, we hebben niet alleen een prachtige lijst met elkaar samengesteld... We hebben ook een prachtig plan, een prachtig doel. Een geweldig mooi verkiezingsprogramma met elkaar vastgesteld. Wij staan er klaar voor om met zo'n prachtig verkiezingsprogramma de finale te spelen op 12 september. En daar wil ik jullie allemaal ongelooflijk voor bedanken. Dat karwei gaan wij klaren. Allemaal aan de slag. En over 74 dagen spelen wij een geweldige finale samen. Ik dank jullie wel. You have a dream. Zo is dat. En dat is een kleintje ook. SP-leider Emiel Roemer haalt zijn inspiratie... voor een deel uit het gedachtegoed van Martin Luther King. Hans Andringa sprak met Roemer. Kom nu naar Gelderland voor een spannende ontdekkingsreis... naar ons militaire verleden. Drie maanden lang meer dan 200 activiteiten voor jong en oud. Kijk op gelegenegelderland.nl.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 De pensioenfondsen die zitten in zwaar weer en Syrische bevolking heeft nu lang genoeg geleden, zegt Ban Ki moon Het is één minuut over half acht, ik ben Mark Visser, Goedemorgen. Het gaat niet goed met de pensioenfondsen. Hun financiële positie is verder achteruit gegaan, blijkt uit cijfers over het tweede kwartaal. Zo is de dekkingsgraad bij het de pensioenfonds Zorg en Welzijn zo ver gedaald... dat de pensioenen waarschijnlijk worden verlaagd en de premies verhoogd, zegt directeur Borgdorf.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 ABP, dat is het grootste fonds van Nederland, is bang dat de pensioenen zwaar worden aangetast. Het ministerie werkt aan nieuwe maatregelen, maar het is volgens de fondsen onzeker of die ver genoeg gaan om ingrepen te voorkomen. WN-chef Ban Ki-moon wil dat de Veiligheidsraad vandaag nog zijn verantwoordelijkheid neemt en met eensgezind besluit komt over Syrië. Volgens Ban heeft de bevolking daar nu lang genoeg geleden. Hij veroordeelde ook het geweld van gisteren in de hoofdstad Damascus. Bij een aanslag kwamen toen de minister van Defensie en een zwager van president Assad om het leven. Het leger nam daarop Damascus onder vuur, maar de meeste Syriërs reageerden rustig, zegt correspondent Sander van Hoorn. Ja, in de buitenwijken, daar uh, werd wat gefeest toen dit uh, bericht uh, bekend werd, voor zover uh, daar mogelijk is om uh, te feesten, want daar wordt nog altijd zwaar gebombardeerd. Maar hier in het centrum is het uh, volstrekt rustig uh, geweest. Mensen zijn apathisch bijna. Vanmiddag stemt de Veiligheidsraad over sancties tegen het Syrische regime... en over verlenging van de waarnemersmissie. Voor de kust van Zanzibar is een veerboot gezonken... en daarbij zijn zeker 24 mensen omgekomen. Ongeveer 150 mensen konden worden gered, onder hen zijn vijf Nederlanders. De boot was op weg van Tanzania naar het toeristische eiland Zanzibar... toen hij in zwaar weer terechtkwam. Onder de geredde opvarenden zijn vier partijleden van GroenLinks... Er worden nog tientallen mensen vermist en reddingsboten die zoeken nog naar overlevenden. In Almelo is gisteravond een stille tocht gehouden... ter nagedachtenis aan de 64-jarige Aziz Kara. De Turkse man uit Almelo overleed een paar weken geleden na een burenruzie. Burgemeester hield een toespraak en deelnemers legden bloemen in de tuin van het slachtoffer. Meer dan 1500 mensen liepen mee. Het was een lieve man, he. het was een heel lieve man. En op de manier dat het gebeurd is, ja. Ik vind het heel jammer dat het zo ver heeft moeten komen. Vooral voor deze lieve mensen die tot nu toe uh, nooit een vlieg kwaad hebben gedaan. Het gaat om het leven van een mens. Dat mag nooit gebeuren, dit soort dingen. De buurman en zijn zoon zitten nog vast. Turkse gemeenschap is bang dat racisme het motief was voor de vechtpartij... en eist een uitgebreid onderzoek. Komt een nieuw onderzoek naar de dood van Dag Hammerskjöld... de tweede secretaris-generaal van de VN... Hammerschild kwam in 1961 in Zambia om het leven bij een vliegtuigongeluk. De mysterieuze omstandigheden, waaronder het toestel neerstortte, zijn nooit opgehelderd. Van zowel de Amerikanen als de Sovjets is gezegd dat ze achter het ongeluk zaten. Die landen hadden tijdens de Koude Oorlog verschillende belangen in een conflict in Congo. En Hammerschild die bemiddelde daarin. Een groep internationale juristen die het nieuwe onderzoek gaat uitvoeren, hoopt over een jaar klaar te zijn. De aanslag op een bus met Israëlische toeristen gisteren in de Bulgaarse havenstad Burgas is het werk van terreurgroepen met steun van Iran. Dat zegt althans de Israëlische minister Barak van Defensie. Uh, this is clearly a uh, terrorist attack initiated by probably uh, Hezbollah, Hamas, Jihad, or any other group under the uh, uh, terror auspices of uh, either Iran or uh, other radical Muslim uh, groups. Iran werd al eerder beschuldigd van betrokkenheid bij aanslagen op Israëliërs in het buitenland. Bij de aanslag in Burgas kwamen gisteren zeker zeven mensen om het leven. 32 mensen zijn gewond geraakt. In de bus zaten vooral tieners. Ze waren net aangekomen in Bulgarije toen een bus explodeerde. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken wolkenvelden over het land met op verschillende plaatsen buien. Lokaal regent het flink en is er kans op onweer. Maar tussen de buien door kan ook de zon doorbreken. Er staat een matige en aan de kust krachtige wind uit het zuidwesten tot westen en het is zo'n 15 graden. Vanochtend blijft het weerbeeld ongewijzigd met regelmatig neerslag. Vanmiddag wordt de buigheid vanuit het noordwesten langzaam wat minder en breekt wat vaker de zon door. Aan de kust draait de wind naar het noordwesten en de temperatuur stijgt naar 17 graden aan de kust en 18 of 19 graden in het binnenland. Vanavond worden de droge perioden steeds langer, alleen het zuiden van het land blijft nog een tijd te maken houden met een paar buien. Morgen, vrijdag, wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Vooral het zuiden van het land maakt kans op een paar buien. en met gemiddeld 18 graden wordt het ongeveer even warm. Aan de verkeersinformatie Het is niet druk op de weg. Er staan twee files op de A7, Horend, richting Amsterdam... voor afritweide Wormer, 2 kilometer. De A35, Almelo, richting Enschede... voor instieterrein Twentekanaal, 6 kilometer. Er is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl of radio1.nl. In Waalre worden de ambtenaren straks bijgepraat over de gevolgen van de brand in het gemeentehuis. Van de daders van de aanslag ontbreekt nog ieder spoor. En de vraag is nu wat er nog over is van de administratie, van de documenten, van de dossiers op het gemeentehuis. Er zijn wel regels over het veilig bewaren voor rijbewijzen, paspoorten en bouwvergunningen. Ik ga ik over praten met Jos van der Knaap. Hij is bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen, moet ik zeggen. Gespecialiseerd in veiligheidszaken. Meneer van der Knaap, goedemorgen. Goedemorgen. Want, um, hoe luiden die regels? Wat staat daarover in de boeken? Die regels luiden in ieder geval dat wij, wij moeten zorgen, alle gemeenten, alle 415 gemeenten in Nederland, voor een, een goede archiefbewaarplaats. En dat die uh, stukken die daar liggen, ook tegen brand en water en andere calamiteiten, uh, goed beschermd zijn. Ja. Eerst maar eens even naar uw persoonlijk gevoel. Wat, wat, waar denk je aan als gemeentesecretaris als je zoiets gebeurt? Dat, dat is vreselijk. Het is vreselijk voor de, voor de mensen die er wonen, voor de, de mensen die er uh, werken. Uh, maar onoverkomelijk uh, hoeft het niet te zijn als uh, de, de systemen niet zijn aangetast. Dat is in wel het uh, geval. een gebouw is altijd weer te, te herbouwen. En uh, de, met de ver, verder gaan de digitalisering zijn ook de stukken weer reproduceerbaar. Maar de emotionele schade die is natuurlijk enorm dat je zomaar je, je werkplek kwijt kan uh, zijn, dat is, nou, dat is een aanslag. Ja, uh, maar u zegt als het goed geregeld is en dat is zo, dat is bij alle gemeenten in Nederland goed geregeld? Ik kan niet voor alle 415 gemeenten naar binnen kijken, maar ik weet wel dat, dat het goed geregeld is... en dat er ook heel regelmatig inspecties uh, zijn. Uh, ik werk zelf in de regio Nijmegen en dan uh, hebben wij een gezamenlijke... Uh, archiefinspecteur die uh, vanuit uh, Nijmegen re regelmatig komt kijken of de zaak op orde is. En er is ook nog een provinciale archiefinspecteur. En die twee die houden de, de gemeente scherp. Hoe werkt het? Waar bewaar je iets en hoe sla je het op? Hoe maak je backups? Ja, nou eerst even over de papieren uh, werkelijkheid. Ja. Um, wij hebben als uh, gemeente allemaal een eigen archief. En dat is het courantarchief wat je regelmatig nodig hebt. Als ze stukken ouder zijn, dan pak een beetje. Uh, 20 jaar, dan gaan ze naar een uh, archiefbewaarplaats ergens uh, centraal in de regio. En uh, naarmate die stukken ouder zijn, dan zijn de eisen die aan die archiefbewaarplaatsen worden gesteld, die zijn nog strenger. Uh, dus dat, dat betekent dat ze ook verspreid liggen, niet, niet alles op één uh, plaats. Dat, hmm. dat is één, voor het papieren en voor het uh, digitale archief. Daar moet elke dag een backup gemaakt worden en die bewaar je buiten het uh, gemeentehuis. Zodat er ook een daar risicospreiding uh, is. Zodat alles gewoon binnen 24 uur gereproduceerd uh, kan worden. Ja, en, en met hele tastbare zaken, zoals paspoorten, rijbewijzen. Waar zijn die? Die liggen uh, in een. Als de gemeente die heeft, want uh, ze worden ze in een fabriek gemaakt. Ze kunnen onderweg zijn, ze kunnen ja. daar zijn. Maar zodra de gemeente ze heeft, dan uh, worden ze uh, buiten werktijd dicht in een uh, kluis die ook. Uh, brandveilig is en op een plaats staat waar uh, met een grote vuurvertraging, zodat de, de kans dat, dat daar iets mee gebeurt, nou die is, die is klein. Dus je zou als ambtenaar gelijk eigenlijk vandaag alweer aan de slag kunnen gaan in, in Waalre. Uh, dan, dan moet je natuurlijk wel een werkplek hebben. Uh, is dat, ja. zijn daar ook, liggen daar ook noodscenario's voor? Nou, dan staan gemeenten elkaar bokkie. Uh, dan, uh, dan, dan wordt er bokkie gestaan door oh, gemeenten. Okay. Dat wil zeggen dus dat ze elkaar helpen als het, uh, als het nodig is. Ja. Uh, dus er zijn bedrijven in gespecialiseerd om snel mobiele uh, werkplekken in te richten, dat zou kunnen, maar zeker in vakantietijd zou een uh, gemeente als Waal ook bij de buurgemeente, die medewerkers daar terecht kunnen dat en daar paspoorten worden afgehaald. Uh, uh, we kennen elkaar over het algemeen goed, zeker op secretarisniveau. En dan zijn er heel snel afspraken uh, te maken. Ja, en, en in noodgevallen, stel je hebt je paspoort nodig en je gaat morgen op reis, je moet snel je rijbewijs hebben, uh, dan kan dat? Nou kan dat, dat kan uh, op, op Schiphol, via de Maarschaussee, en als dat dan duidelijk is, uh, als de gemeente Waal daar een uh, toestemming in uh, geeft, dan, dan is het op die manier uh, realiseerbaar en eventueel wat ik, wat ik aangeef uh, bij, een, uh, bij een buurgemeente. Goed, meneer Van der Knaap, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Jos van der Knaap hoorde u bestuurslid van de vereniging van gemeentesecretarissen. En onze verslaggever Josephine Hier is in Waalre vanochtend. U hoort haar later. En uh, is er dan bij als de ambtenaren worden bijgepraat... hoe zij verder aan de slag moeten en vooral ook waar. Gaan we naar de Tour de France. Sebastiaan Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Vuckler, dat was de ja. man van gisteren. Wond de koninginnenrit zelfs. Hoe sterk is hij? Kun je dat inschatten? Ja, daar was hij weer. Ja, nou, hij hij is heel sterk. En als hij eenmaal iets in zijn kop heeft... dan uh, is het heel moeilijk. Uh, dan moet je bijna van een andere planeet komen om hem, uh, om hem te verslaan. Uh, want het eerste doel was eigenlijk de bergtrui. Uh, hij stond daar achter ten opzichte van Frederik Kersjakov, de, de zweet. Had uh, natuurlijk al die, die, die buitencategorie-kons... en eerste categorie-kons in staan in dat routeboek. Dus dat was eigenlijk het eerste doel voor hem. Maar het ging zo goed, en, en zeker toen hij... Uh, uh, ...wegreed bij Brice Er dus zijn Franse medevluchten... ...die als enige overbleef uh, met Suclair uit de groep van 38... ...waar die Kessier-Kof trouwens eerst ook bij zat. Ja, toen kreeg Suclair wel in de gaten dat er meer in zat. Uh, hij won al eens een keer eerder in deze toer, Hij won ook al eens een keer eerder in Bannière de Luchon... ...waar we gisteren aankwamen. Uh, dus uh, ja, wint hij ook niet een klein beetje. Hij wint ook gewoon uh, met, met grote overmacht ten opzichte van het rest van het veld. Want Chris anker die uh, tweede werd, verloor uh, 1 minuut 40 uiteindelijk nog op Föckler. Dus ongelooflijke mooie prestatie. Hij pakt pakte die bolletjes trui um, en inmiddels de vijfde Franse rindzegen in de ja. Tour in tien dagen tijd. Het is echt uh, de Tour de France aan het worden. Nou, kijk eens aan. Dat uh, is uh, gegund natuurlijk. Gaat hij die trui uh, helemaal tot Parijs houden, denk je, eraan? Nou, dat is een uh, spannend duel met, uh, met Kessia-Koff. Het verschil is namelijk maar vier punten. 107 om 103. En als ik dan kijk naar de, de route van vandaag, dan beginnen we met de eerste categorie, daarna een tweede categorie, derde categorie en dan tot slot een buitencategorie en aankomstberg op de eerste categorie. Dus kortom, het wordt vandaag uh, zaak voor beiden, voor zowel Verklerk als Kessia om mee te zitten in de ontsnapping en punten te schokkelen. Uh, dus dat duel om die bollentrui is eigenlijk misschien nog wel interessanter... dan het duel om de gele trui, moet je nu constateren. Ja, want uh, die top drie staat redelijk stevig. Uh, Evans uh, zakt het door de mand, die kan het vergeten. Maar de Vlaamse renner Jurgen van den Broek die, uh, steeg wel naar plaats vier. Hoe ja. reageren ze bij zijn ploeg? Ja, zeer positief uh, uh, omdat hij over uh, over Evans heen is gegaan inderdaad uh, in het algemeen klassement. Maar hij verloor toch ook wel een klein minuutje op die sterke top drie Wiggins Froome en Nibali. Dus ik vrees met grote vrezen dat er voor Jurgen van der Broek niet meer in gaat zitten dan die, die vierde plaats. Of er moet vandaag nog iets geks gaan gebeuren, uh, iets heel geks gaan gebeuren in die laatste zware bergetappe. Maar als ik kijk naar Wiggins, naar Vroom en naar Nibali en dat die drie elkaar eigenlijk maar heel weinig ruimte toegeven, denk ik dat dat uh, niet voor niets is dat dat de top drie is en dat Van der Broek... Te, tevreden moet gaan zijn met het 4, Maar daar zijn ze bij Lotto uiteraard zeer tevreden over. En laten we wel wezen: als daar Geesink had gestaan, dan waren wij er wel hoor. Ja, waren wij dat zeker. Nu staat er nou niet daar, maar een beetje in de buurt nog Laurens Tendam. Alweer de beste Nederlander. Is hij is goed in vorm? Ja, Laurens Tendam is absoluut goed in vorm. Hij zat gisteren mee. En uh, dit is gewoon de topvorm van Laurens Tendam. En zo reëel was hij uh, zelf na afloop ook. Uh, hij, hij moest er uiteindelijk bij de derde beklimming van de dag uh, moest hij eraf. Konden je tempo van het groepje waar hij in zat niet meer, uh, niet meer volgen. Uh, maar hij was heel hoor. Hij zegt, ja, dit, dit is mijn topforum en ik ben een topforum. En dan kan ik dit soort dingen doen. En dan wordt hij tiende mee. Sorry, en dat was een hele realistische uitspraak. Maar hij is, uh, hij is eigenlijk een van de weinige Nederlanders uh, die hier nog rondrijden. die echt in topvorm is. Nou, kijken wat hij vandaag nog kan, Sebastian. Ja, dat zal een beetje ervan afhangen hoe hij hersteld is. En precies, maar dat geldt ook voor al die anderen. Ja. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Oké. Okay. Straks hoort u het laatste nieuws uit Damascus. Daar worden weer explosies gehoord. De strijd in de Syrische hoofdstad gaat door. Syrië-kenner Leo Carter over de laatste ontwikkelingen. Eerst een verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staat nu in totaal 20 kilometer file. Op de meeste plaatsen is het niet heel erg druk op de weg. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, is een ongeluk gebeurd. Voor Haarlem-Zuid staat 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En op de A35, Almelo richting Enschede... is een vrachtwagen met aanhanger geschaard... Tussen Knoppet Azenlo en Industrieterrein Twentekanaal... staat een lange file van 8 kilometer. De rijbaan is daar tijdelijk dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Marcel Oosten. I love the sound of Ik Low hoor u met I love the sound of Breaking Glass. De Radio 1 Sportzomerbus. Vandaag op de bus Mark Robin Vissen Mark Robins Sportzomerbus gaat het vandaag over sport of over zomer. Ja, nou wat zullen we eens doen, Marcia? Ik ben bang dat we het, het, het woordje zomer in ieder geval tijdelijk misschien moeten afplakken. Want uh, we moeten toch vaststellen met elkaar dat het uh, met die zomer niet helemaal goed gaat. Ik heb zo ontzettend te doen met de mensen die dit jaar besloten hebben... om eens uh, lekker in eigen land te blijven met de caravan of met de tent. Met die mensen die uh, net als ik vanochtend wakker geworden zijn. Met dat onweer en die enorme waterkolom die hier, uh, in ieder geval over het westen van het land... Uh, het ging mensen op de camping, die nu in hun soppende campingstoel met een gratis wifi naar de buienradar zitten te kijken. Nou, ik heb het al gedaan. Het ziet er niet zo goed uit, mensen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat, uh, althans bij sommigen, misschien wel velen, tot grote wanhoop. Nou, ja. en dat was het dan. Het uh, gevecht nee. tegen het water. En er zijn, er zijn ook veel mensen die uh, profiteren. Nou, dit gaan we stoppen, want dat gaat niet helemaal goed komen. Marco Bf is er over de slechte zomer. Ik kan het raden. Hij gaat richting indoor speelparadijs. Stiem voor acht. Vier naaste vertrouwelingen raakten die gisteren kwijt. De Syrische president Assad. Bij een aanslag op het gebouw van de Syrische veiligheidsdiensten. Het Syrische regime geeft de schuld aan terroristen. Het vrije Syrische leger claimt dat zij de aanslag hebben gepleegd. Hadden we over praten met Arabist Leo Quarter. Meneer Quarter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, had u het vermoeden dat de opstandelingen tot zo'n aanslag in staat zouden zijn? Absoluut niet. Ik ben, ben heel uh, verrast eigenlijk. Kijk, de, de Free Syrian Army is uh, afgelopen jaar gevormd. Uh, nog een jaar geleden. Het bestond uit, uh, uit ja, mannen met een militaire achtergrond. Sommigen ook helemaal niet. Ze hadden wat uh, geweren die vaak verouderd waren. En ze, ze verdedigden vooral hun buurten. En dat is wat hè, tegen de aanvallen door het, uh, door het leger van Bashar. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een hele geavanceerde uh, aanslagpleeg... op een dergelijk gebouw midden in Damascus. In het hart van ja, de veiligheidsdienst van de, van de maskers van, van Syrië ja. en dat zijn aanslag nog lukt ook. Het is werkelijk een jackpot want. Er zijn niet alleen uh, drie uh, hoge medewerkers van, uh, van Assad om, omgekomen. Uh, waarom dus het belangrijkste is eigenlijk die uh, plaatsvervangend minister van Defensie... Asaf Shoukat. Dat is een zwager. Die zit echt in de familiekring van uh, Bashar. Maar ook nog eens een keertje iemand als Hisham Bachtiar. Dat is een, uh, een nare meneer. Die stond aan het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdiensten. Die is niet dood, maar die ligt wel zwaar gewond in het ziekenhuis. Het is ja. echt een jackpot. Maar je treft, u geeft dat zelf al aan. Het regime dan in het hart. Hè? Als je dit gebouw weet te treffen uh, door een ja. bom... Um... Dat voert natuurlijk ook de speculaties dat het regime er zelf achter zou kunnen zitten. Wat denkt u daarvan? Ja, aanvankelijk dacht ik dat ook. Omdat Asaf Shoukat heeft had een, een bijzonder slechte relatie gehad... met de broer van Bashar al-Assad. dus een andere ster, sterke man achter Bashar, Maher. Maar eh, daar, daar geloof ik toch niet echt in. Want eh, in dit soort tijden van grote spanning... als het re re regime onder druk staat, dan sluiten ze de gelederen. Dat ten eerste. En ten tweede zijn er wel erg veel mensen omge omgekomen. Ja. Dus dat, eh, dat, dat pleit er eigenlijk eh, tegen. Nou komt het ook steeds dichterbij, bij het centrum. We horen Sander van Horen die daar is in Damascus, daar steeds over berichten. Die buitenwijken wordt toch redelijk zwaar gevochten. Is dit het keerpunt... Het um, is wel een keerpunt, of het het keerpunt is... dat het ook direct uh, de val van Bashar het inluidt op, op korte termijn. Dat, uh, dat weet ik niet. Wat ik wel denk, is wel dat de zaak in de stroomverstelling raakt. Het is natuurlijk heel moeilijk om een voorspelling te gaan doen... dat uh, Bashar in de komende weken valt. Maar ze zullen, uh, Dan heb ik het nu over Bashar al-Assad... hij zal de slag om Damascus moeten winnen. Op een hele overtuigende manier. Dat wil zeggen dat als het, uh, het vechten blijft in de Damascus... en dan kan het niet rustig krijgen in de Damascus... dan zal hij al zijn troepen moeten concentreren op de hoofdstad. Want verlies hij de hoofdstad, dan is hij eigenlijk al... Ja, grotendeels de macht kwijt. dan kan hij zich alleen maar terugtrekken in het Alevitische hartland in het noordwesten van Syrië. Dus uh, lukt dat niet, dan uh, zouden we eens een keertje... best snel kunnen gaan met het bewind uh, in Syrië. En dan heb ik het echt over een kwestie van weken, misschien één of twee of drie maanden... Ja, maar hoe... ik, zie, ik zie eigenlijk Syrië als een soort van uh, Libië in uh, slow, slow motion. Het, het gaat allemaal net zoals in, in, in Libië. Uiteindelijk wordt het terrein waar de dictator het voor het zeggen steeds kleiner. Maar het gaat heel langzaam. Maar als u, u zegt van ja dan moet je de slag in, in Damascus winnen. Hoe doe je dat met tanks? Als, uh, in, een, in een stads Kirillia haal je daar natuurlijk niet zoveel mee uit. Nee, maar aan de andere kant is het wel zo dat Damascus is opgebouwd uit, uit wijken... die uh, een heel sterk sectarisch karakter dragen. Dus je hebt dus typisch Soenitische wijken, typisch Koerdische wijken... typisch christelijke wijken. Nou is, vindt daar ook wel enige vermenging plaats... tussen bev verschillende bevolkingsgroepen. Maar op het moment dat je zulke wijken heel hard aanpakt... en dan bedoel ik echt dat je de Shabiha, dus die milities, erin stuurt... grote bloedbaden laat aanrichten en zeg maar, grote vluchtelingenstromen op gang laat komen... dan kun je wel ja, dergelijke wijken zuiveren. Maar nogmaals, we hebben het over een gigantisch grote stad... waar iets van 3,5 miljoen mensen in de Damascus. Met heel veel uh, Assad-aanhangers ook. Hè. Dat horen we ook Sander uh, steeds vertellen. Dat, hij heeft toch wel veel steun, met name in Damascus. Ja, de, inderdaad, de, de, de ruggraad van, van het bewind is uh, zeg maar, zijn eigen stamgebied in het Noordwesten, plus Damascus. Dus uh, dat iedereen die uh, loyaal is aan, uh, aan Bashar, die iets in de melk te brokken heeft, die heeft uiteindelijk een bandje kunnen krijgen in de Damascus. Ja. Maar Syriërs zijn ook wel zo dat ze, moet je het zeggen, het land is dermate ver, versplinterd dat uh, op het moment dat uh, een heleboel mensen ook door doorhebben dat uh, de zaak zich tegen hen keert of, of hè, dat ze zich beter, beter niet met het het bewind van Bashar al-Assad kunnen verenigen, uh, verbinden... dan dat ze toch snel, heel snel de andere kant kiezen. Goed. Hartelijk dank voor uw analyse, Arabist Leopard. Goedemorgen. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht Met Marjan Koekoek. Bijna alle kranten schrijven uitgebreid over de aanslag op het gemeentehuis van Waleren. Op de voorpagina van Trouw, Metro en De Telegraaf staan grote foto's van de smeulende resten van het historische pand. In de nacht van dinsdag op woensdag reden twee auto's het gemeentehuis binnen, waardoor brand ontstond. De Telegraaf noemt het de grootste aanslag op een overheidsgebouw sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens de krant denkt heel Waleren dat woonwagenbewoners iets met die brand te maken hebben. Die hebben een fors conflict met de gemeente. Ook het AD schrijft uitgebreid over de aanslag. Volgens die krant zijn de inwoners van Waleren in hun ziel geraakt door het verlies van hun karakteristieke gemeentehuis. Velen zijn er getrouwd of hebben hun pasgeboren kinderen daar aangegeven. Na Amerika moet ook Nederland een pil toestaan die HIV kan voorkomen. Daarvoor pleit een arts in het FUMEDI-centrum in Metro. De pil is sinds deze week op de Amerikaanse markt verkrijgbaar. Het medicijn kan een HIV-besmetting met 44 tot 73 procent verminderen. De kans daarop althans. De arts pleit ervoor het middel onder strikte voorwaarden... aan mensen met een hoog risico op HIV te geven. Toch zit hier ook wel bezwaren. Mensen mogen bijvoorbeeld niet denken... dat ze door het innemen van een pil volledig beschermd zijn tegen HIV. Daarnaast kan het medicijn botschade veroorzaken. en Het is nog maar de vraag of zorgverzekeraars... de pillen van 18 euro per stuk willen vergoeden. Nooit meer je auto hoeven wassen of geen vette vingers meer op je mobiel. Onderzoekers van TU Eindhoven zeggen in het AD dat ze een ontdekking hebben gedaan die dit mogelijk maakt. Een laklaag die zichzelf herstelt. De laklaag bestaat uit laagjes moleculen en als de bovenste moleculen kapot gaan, dan nemen de moleculen uit het laagje eronder de functie over. Betekent niet dat je de laklaag nooit kunt beschadigen. Echt diepe krassen, bijvoorbeeld in je auto, moeten ook in de toekomst nog wel worden hersteld, al dus de onderzoekers. George Zimmerman, de vrijwillige buurtwacht die in februari een zwarte tien Tiener neerschoot in Florida, heeft voor het eerst zijn kant van het verhaal gedaan. Dat deed hij in een interview met Fox News. Hij vertelt dat hij niet schoot uit racistische overwegingen, maar uit zelfverdediging. Want de tiener viel hem aan, anders Zimmerman. Ik weet niet of ik to the de grond ging, of hij me naar de grond ging. Maar ik was op de grond. Zoals hij mijn naam brak, begon ik om hulp. Hij begon mijn hoofd in het concrete. Timmerman wordt verdacht van de moord op de 17-jarige Traven Martin. De zaak krijgt veel aandacht in de Verenigde Staten... omdat het slachtoffer zwart was en de verdachte blank. In het interview noemt Timmerman de schietpartij een tragische gebeurtenis... en biedt hij de ouders van het slachtoffer excuses aan. Ja, en als je wil weten hoe oud de BH is... daar schrijft ja, de Belgische krant de al standaard over. Ja. over. Ja, bij ons, nos.nl, kun je zelfs een plaatje zien. Maar iets erotisch moet je niet verwachten. Mm -hmm. Radio 1 presenteert... Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. 4 uur lang de spannendste, ontroerendste, meest romantische en meest toonaangevende filmmuziek. En tussen 5 en 6 de top 10 van de beste filmmuziek aller tijden. Stem ook en mail uw favoriete soundtrack naar filmmuziek.kro.nl. Zondagnacht tussen 2 en 6. De nacht van de filmmuziek op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. monta.